Deel 59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 Je you kunt can, you can, you can kiezen hoe je wilt. No problem. Well, that sounds good. Ja. En ik dan? Want ik heb jou nog nodig. Huh? We moeten het geld nog omzien te wisselen. We kunnen het toch niet in dollars betalen morgen? Nee, <laughs> yeah, yeah. ah, you, uh, you, want je uh, want Lottie? Je moeten we altijd helpen. is een goed. Uh, very good, uh, go, uh, good choice. Hé, hey John. Aad. Maar goed dat het bijna ook toen niet is. He? Ah, ik kus je meer niet, he? Ik zie je niet meer op de Eh, uh, Ik ben nogal druk geweest de laatste tijd. Ik ging bijna denken dat je me ontliep. Hoezo? Nou ja, ik krijg natuurlijk nog wel een paar centen van je. Aad, he? ben ik niet altijd goed geweest voor mijn geld, he? We staan nou voor de bal. Ja, je moet even geduld hebben. Ik weet het beter gemaakt.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 Maak je nou maar geen zorgen over mijn pa, ja? Die kan echt wel op zichzelf passen, En we gaan je dan naartoe? Ik ga even iets rechtzetten. Nee, Freddy, toeloosjeblieft, we hebben weer hier.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 47, 48, 49, 50. Ja, dat klopt. Mooi. Dan nou ga ik even... Nee, nee, nee. jij uh, gaat mooi even die auto omwisselen. Hè? Ja. W wat? Waarom? Volgens Lotti vindt Buffon niet dat maar een booienbak. Hij, hij vindt het maar wat? Ja, je hoorde me wel. Pa, heb jij enig idee hoeveel moeite ik heb moeten doen om die auto te krijgen? Nou, we hebben gewoon iets wat minder opvalt. Dan even auto. een keer goede smaak. de godverdicht. En, en daarna ga jij de rest van dat geld wisselen. Je hebt nog genoeg te doen, jongen. Nee. De...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 Ik heb geen tijd meer om jouw loopjongen te zijn. Blijf hier. Nee. Hé, klaar. Hou daar eens mee op, man. Leer te spelen. Rustig ademen. Ik heb meer zin om iets kapot te gooien. De volgende keer zorg ik dat ik hem ergens alleen tref. Alsjeblieft, niet. Freddy, luister eens, kijk eens naar me.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 Wat dag je van morgenochtend vroeg? Uh, mijn ouders geven morgen een feest en daar moet ik bij zijn. Maar daarna, dan, uh, dan kan ik. Nou nah, goed, overmorgen dan. Langer kan ik niet wachten. Hoe langer de lading daar in Tanger ligt, hoe meer risico wordt lopen. Goed, overmorgen. Zeker weten? Zeker weten. Kom, ga we de schipper een handje geven. twee pils in de hé. Hé, daar hebben we de directie. Dag, Toos. Geen die mij helemaal niet verteld dat jij weer beter bent. Ben ik ook niet? Zit nog steeds in de W.A.O. Maar nooit een broert om wat bij te werken, hè? <laughs> ja, gelijk heb je. Heb je nog veel last of. Uh... Nou, even een langs en ik kan er weer een paar uur tegen. Daar weet jij toch alles van? Wat, hoezo? Wat, wat, wat nou? Nou, jij, jij loopt toch ook een Slaat sla de ouderdom toe. Hey, even ophouden, nou ja. Aderverkalking, weet je wel. Hey, wat zeg ik nou, ophouden? Nee, ik weet het. Jo. Harry, die kunnen hem niet meer nee. zelf overheen krijgen. Godf... En nou, hoopt hij een beetje op dit schouwen handje, dat hij hem een beetje. Oh, ja, oh, ja, ik kan ja, ja, oh. oh. ja, ja, niet bij Ik kan niet hem maar Ik Ik Ik heb het niet bij hem, Ik heb het niet Ik heb niet bij hem. Ik heb niet bij Harry? Ah. Moet ik de te bellen? Ja. het nee, gaat wel weer. Rustig maar, rustig maar. Het liedje ben nou weer schrikken, ouwe bronbeer. Nee, het gaat toch, zeg ik. Ik maak je daar geen zorgen. je eh, vandaag laten we ons de niets of niemand afnemen.